En het colibri-mysterie. Een spannend detectief luisterspel door Ronald Patterson. Muziek Koes van der Griend. Drums Louis Belsen. Spelleiding René Metzenmakers. Derde deel. Het wild komt naar de jager toe. Ze moet dus beslist hier zijn. Ja, kijk. Vinders naar onze wagen. Opgebeld door mijn russing en onmiddellijk naar Blackwater gereden. Dat is alles wat we weten. Dat ja, is meer dan genoeg. Waar was voor de kassen pakken, Crash? Dat is niet uitgerekend welke keer ze zich met mijn zaken hebben. Zo holland eigenlijk met mijn zaken. Ach, waar lopen ze aan niet zo vreugd? Kijk, daar is de beugel op. Daar tussen de bomen. Ja, en daar komt Ellie achter het gebouwtje uit. Kijk. Dat Natuurlijk dat ze in de val gelokt. Zie je haar nog? Ja, kijk, ze komt achter die boom vandaan. Ze valt voor oor. Ze renden, ze hebben haar. Holland! Holland, wees toch voorzichtig, man! Holland! Holland! Harry! Harry! Wat een dode schotter! je hemel hond. is helemaal vol bloed. Is, uh... In de zwemming? Hey. Is, je... Is de telefoon in de bingeloozer, Brandon? Ik geloof dat ze bijkomt. Maar telefoon, waar denk jij aan? ik neem je niet kwalijk, maar ik moet nodig rondkijken of ik die schutters ook vind. We gaan samen in de auto dragen. Ik blijf wel hier. Jij rijdt naar een dokter en je telefoneert van daaruit om mijn mannetjes... ...om het bos uit te kammen. Veel zal het wel niet uithalen. Maak maar dat hij wegkomt, sir, Brandon. Ja. Ik draag haar alleen wel in de auto. ik zal eerst wel. Dan lopen ik. Tot later dan, Leedje. Eddie, heb je pijn? Weet je hoeveel kogels je geraakt hebben? Dat, dat weet ik niet. Veel pijn heb ik niet. Het, het is hier... Stefan, ik draag je. Zie zo, oh, kamp. Maar Het is heus niet nodig, liefst. En ik, ik voel dat ik, dat ik heel goed kan lopen. Zet me toch neer. Ja, geen kwestie van. Je bent vandaag al ondeugend genoeg geweest. Nu ga je precies doen wat ik je zeg. Band, maar de wonde zelf is een klein get. Iets meer naar rechts... ...en de kogel had in de buikholte gezeten. Iets meer naar onder... ...en hij had uw in geraakt. U hebt geluk gehad, mevrouw Holland. Meer geluk dan ze straks zal hebben... ...als we alleen zijn. Niks ervan langs zal geven. Vergeet u dan vooral deze jurk niet, mevrouw. Als uw man boos wordt... ...dan laat u hem de twee kogelgaten zien. Dat kalmeert. Er zal toch geen liedteken van de wonde overblijven, dokter? Toch wel, mevrouw, toch wel. En hoe zwaar het ook mag zijn, u mag erg blij zijn dat u er nog bent om het litteken te kunnen zien. Ach, ja, eigenlijk is het niet zo erg. Op deze plaats zal toch niemand het merken. Ach, er wordt beweerd dat wij mannen ijdel zijn dan de vrouwen. Maar daarvan lopen ik geen steek, dokter. U soms? De dames zijn vooral ijdel wanneer het om hun huid gaat of de vorm van hetgeen daarin steekt. Maar nu iets is meneer Holland. Nu de dood van Sir William Atringham nogal wat stof doet opwaaien... ...meen ik de politie een belangrijke inlichting te kunnen verschaffen. Was Sir William een patiënt van u, dokter? Een gelegenheidspatiënt. Mm -hmm. Hij is één keer bij me geweest. Ik was de dokter die het dichtst in de buurt van Sunspot Bungalow woonde. Zou ik u een brief voor de politie mogen meegeven? Ja. U komt toch in contact met de hoofdinspecteur die met het onderzoek belast is, nou, nietwaar? Dat spreekt vanzelf, dokter. Dat is zeer vriendelijk. U neemt het me toch niet kwalijk dat ik de mededeling schriftelijk doe? Het beroepsgeheim legt me die plicht ook niet Het is best mogelijk dat Brandon heel lang met je getelefoneerd heeft, Johnny. Maar ik zou graag willen dat je me de boodschap zo bondig mogelijk overbracht. En vooral. ...zonder je eigen commentaar en toevoegingen. Nou, dat is dan heel makkelijk, meneer. Dat getelefoneerd duurde zo lang... ...dat ik er een resumeetje heb van neergekrabbeld op de blok. Mag ik u daar even een lezing van geven? <lacht> Onverbeterlijke Johnny. <lacht> <lacht> Sir Brandon hoopt mevrouw uitstekende gezondheid. Twee mannen achtervolgd in Blackwater Bos. Ongetwijfeld de band. De wat? De band... Ja, maar wat betekent dat? Gewoon de band. Oh, nee, nu herinner ik het me. Er kon niet meer op het blaadje, ziet u. Het gaat zo. Ongetwijfeld de bandieten. Ja, ja, zo is het. Zo Johnny, is het de ik herhaal je dat ik niet in een stemming ben om naar grapjes te luisteren. Nee, meneer, dat merk ik, meneer. Dus ongetwijfeld de bandieten. Vluchten Blauwe Hilman naar Londen. Wagen kon gedeeltelijk gevolgd. Wat er met het andere deel van de wagen gebeurd... ...is het deel dat ze niet gevolgd hebben, dat weet ik Johnny, niet. nee, ik meen dat ik zeg... ...gedeeltelijk gevolgd. Een man onderweg verdwenen. Anderen gevolgd tot Londen. Geparkeerd Irving Street, Zijstraat, Leicester Square. Chauffeur in Ritz-Cinema, Leicester Square. Wachten tot hij buiten komt. Als meneer wil komen, politieauto geparkeerd links Irving Street. Betekent dat ook dat ze branden in die politiewagen zit? Dat is precies wat het ook betekent. Meneer. Dan ga ik er dadelijk naartoe. Ja. Tot straks ik wacht alleen. Ik nog een ogenblikje tot ik een ander kledenvoud heb. Hangen. Dame, als jij ook maar één ogenblik gedacht dat ik je zou meenemen, wel dan, dan... Nou in elk geval, dan was je verkeerd. Ik heb nadien nog een bericht doorgekregen dat het bos bij Blikwater werd uitgekampt, maar natuurlijk zonder resultaat. Kijk, daar staat de wagen. Ik krijg zo duidelijk bericht aan wie het toe behoort. We hebben zijn nummer doorgetelefoneerd. De uitging van de kinwa wordt ook bewaakt. Ja, daar heb ik een mannetje neergezet, maar uh, het is bijna uitgesloten dat de vluchteling weet dat hij gevolgd werd. Verwacht dat ook ogenblik zal buiten komen en dat het bioscoopbezoekje hem alleen maar een alibi moet verschaffen? Ja. Laten we nu eens even kijken wat die dokter uh, Crampton schrijft, hè? Hm? Oh, oh. Hm, interessant, zeg. Die dokter uit Blackwater verdient een bedankje, Holland. Hij vraagt ons of we weten dat Sir William Attingham aan morfine verslaafd was. Sir William Morfinomaan? Ja. Maar dat maakt de zaak alleen nog maar ingewikkelder dat dit de reden was waarom hij gechanteerd kon worden. Ja. Information room roept PTR 77. IR roept PTR 77. Hallo, patrol 77. Come in. Hallo, information room. Brandon Fox in patrol 77. Ik luister. Hier komt de identificatie van het autonummer, hoofdinspecteur. Wagen M. Wordt toe aan Benjamin Grant Leverding, Percy Road, 52, Hammersmith. Sinds vorig jaar. Is dat oké? Dat is inderdaad alles wat ik weten moest. PTR-77 over en stap. En ja, ziezo. Dat kan stilaan geen verbazend Niets meer genoemd worden, nietwaar, zei Brandon? Nee, dat zeker niet. Maar ik vraag me af. U vraagt zich af. Wat al dat over- en weergerente betekent, heeft niet waar. Holland, geloof jij dat Ben Leverding speciaal naar Sunspot Bungalow is gereden om Ellie neer te schieten? Hm? Dat is toch belachelijk. Ten eerste, hij kon alleen via Mary Rushing weten dat Ellie erheen was. En indien hij contact had met Mary, hoefde zij niet voor hem op de vlucht te gaan. Ja, dat ze dat wel deed, bewijst dat ze niet voor hem... Toch tegen hem werkt. Ja, wat bovendien dan ook bevestigd wordt door de inhoud van de papieren die Ellie uit de gieter haalde. Wat hebben die eigenlijk intussen aan het licht gebracht, Zuivran? Ach, niet zoveel als we hoopten. Ik denk dat Mary hun waarde wel wat overschat heeft. Een paar specialisten van de decoderingsdienst werken eraan. Mijn eerste indruk was wel dat het om een boekhouding van een afpersersbende gaat, Holland. Kijk hier. Kijk, ja, daar komt die kerel. Nee, nee, nee, nee, ik vergis me. Hij lijkt er alleen maar sterk op. Een ander probleempje, sir Brandon. Ja? Als Mary geen medewerkster was van Grant Leverding... wat prima haar houding. Ze door de brief van Sir William schijnen te bevestigen. Hm? Als Mary niet met hem samenwerkte... ...hoe kon Leverding dan weten... ...dat Ellie naar Blackwater zou gaan? Ja, ik twijfel er niet aan, Holland. Er zijn nog wel enkele zaken die we over het hoofd hebben gezien. Hm? Kwart over negen. Ja, dat moet een mooie film zijn er binnen. Tussen twee hakjes heb je gemerkt dat er in de gevonden papieren herhaaldelijk melding werd gemaakt van de naam Colibri. Sir Brandon, daar heb ik de tijd niet voor gehad. Ik heb ze u onmiddellijk gegeven toen we Ellie Ja, Het is zo'n drukke dag geweest dat ik eens de tijd heb gehad daar behoorlijk uit te kafferen voor het goeizugd. Ach, me geloven, Holland, ik heb nooit in mijn leven zoveel smaak gehad van een kopje koffie. <laughs> Dankjewel, je Annie. En ik sta erop dat u ook een hartig stukje zult eten, Sir Brandon. Ach, man, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, spuit er nou weer niet tegen. Het is trouwens nutteloos. Ik heb Johnny al uit bed gehaald en hij is bezig in de keuken wat klaar te maken. Maar, Ellie, ik had je nog zo gezegd dat ik Neem Nee, van... me niet kwalijk, Sir Brandon, maar ik zie groen van de honger. Ik hoop dat u me niet alleen zult laten eten, hè? Gewacht van acht uur tot half twaalf. Lieve help! Ja, en zonder resultaat, Holland. Dat maakt het zo jammer. Ja, hij is ongetwijfeld door een nooduitgang kapot paard gepoetst. Jammer dat u daaraan niet hebt gedacht, zei Brandon. Ja, ik trouwens ook niet. Ach, dat heeft allemaal niet zoveel te betekenen. Die meneer Benjamin Grant Leverding zal ons niet tussen de vingers klippen. Hij heeft geen schijn van een kans. Maar over zijn metgezel maak ik me meer zorgen. Maar vertel me nu, Zelly. Hoe kwam je erbij zelf naar Sunspot Bingalo te gaan? Waarom heb je niet gedaan wat Perry je vroeg? Namelijk, ons verwittigen? Maar hoe wist ik waar jullie waren? Je nou, weet dommel goed hoe je ons bereiken kon. In het duidelijkste geval kon je de jaart opbellen. Je weet dat Sir Brandon nooit ergens heen gaat zonder de diensten nauwkeurig van de verwittigen. Eigenlijk redeneerde ik zo. Uh, Sir Brandon en ik zullen de handen wel vol hebben met die meneer Grant Laverding. Ik kan best even zelf die trolletje papier gaan halen. Hoe langer het daar verborgen bleef hoe meer kans er was dat een andere te pakken zou krijgen. Nou, is dus alles. Nou, die is alles, ja. En daarvoor liep je de kans nu ergens op een stuk karduin te leggen. We zouden dan ook kunnen zeggen. Nou, die is alles. Kijk eens, het is natuurlijk dankzij jou... dat we die belangrijke aanwijzing over de handel... en de wandel van Leverding hebben gekregen, Helly, maar... <tie> toch moet je het een volgende keer maar aan de politie overlaten. Daar sta ik borg voor, Sir Brandon. Mm -hmm. Ellie, je gaat me eens over voor altijd plechtig beloven... Dat u je, je voortaan niet meer zult doen. Mosje est service Wat zeg je, Johnny? Mevrouw wil het zo zo, branden. Dat betekent, u kunt gaan smikkelen, maar het is Frans. Ik er. Ja, het is al goed, Johnny. Ja, in Frans kun je het moeilijk noemen. Bovendien heeft het altijd Madame F-service. Zolang er een gastvrouw in huis is, ook al eet ze niet mee. Daar maak ik dan een notitie van, mevrouw. In een savoir vivre. Dat is zeker voor u, zegt Brandon. Ja, geef maar. Met hemzelf, Ferguson. Wie? Ben Krent Leverding? Oké, okay, dan gaan we onmiddellijk naar hem toe. Holland, laat maar afruimen. We gaan onmiddellijk naar Percy Road. Ben Krent Leverding heeft de jaart opgebeld en hij wil ons spreken.